Burgemeester Van Aartsen van Den Haag vindt het terecht... dat de politie de foto's en namen van de overvallers... van een juwelier in Den Haag heeft vrijgegeven. Ik sta volledig achter die aanpak, zei Van Aartsen in het Radio 1-journaal. Van Aartsen ziet de opsporingsmethode... ook als een waarschuwing voor andere overvallers. Zij moeten ook weten dat dit niet straffeloos blijft. Je wordt gepakt en je krijgt je verdiende straf. De twee verdachten werden gisteravond opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze juwelier Ruud Stratman... vorige week doodschoten. De jongen uit Som en Breugel, die vorige week werd ontvoerd in Maleisië is weer thuis. Dat heeft zijn vader gemeld op Twitter. De twaalfjarige Nayati Mudliar werd vrijdag voor de internationale school in Kuala Lumpur door twee mannen in een auto gesleurd en meegenomen. Zijn ontvoering ontketende een storm van reacties op internet. Op YouTube verschenen oproepen van zijn klasgenootjes en van Nayati's vader aan de ontvoerders. Het gezin Moedliar komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika... maar woont al meer dan 10 jaar in Son en Breugel. Het gezin verblijft tijdelijk in Maleisië vanwege het werk van de vader. Over de omstandigheden van Nayati's nou ja, vrijlating is nog niets bekend. Dan het weer nog. Bewolkt en kans op een bui. Middagtemperatuur 13 graden aan zee tot 18 in het oosten van het land. Ook morgen enkele buien en het wordt dan 12 tot 17 graden. ANRB verkeersinformatie Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 3 kilometer file bij Raasdorp. A12 richting Den Haag voor Den Haag 2. En een wat langere file staat op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Zevenaar en Arnhem Noord 7 kilometer. En dat heeft te maken met problemen met het asfalt. Centraal Beheer Achmea is er voor ondernemers zoals u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 De hunne, Heldendroom, het geweten, de nakomer, Schipper naast God, een jongen uit Plan Zuid, de donkere Kamer van Damokles, een hart van prikkeldraad, de tweeling, het bittere kruid, de Nacht der Girondijnen, Pastorale 1943, de aanslag, het meisje met het rode haar, Oorlogswinter. Herdenken kan je met een boek. Een boek kan zoveel doen. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50 manieren. Het NOS Radio 1 journaal. Marcel Oosten en Lara Renssen. Goedemorgen, het is vijf minuten over 920 miljoen... voor een van de bekendste schilderijen van Munch, De Schreeuw. Een historisch bedrag riep de veilingmeester straks meer over. Eerst naar de spanning tussen China en Amerika. Ja, die wordt veroorzaakt door de Chinese dissident Chen Guangcheng. Er is veel onduidelijkheid over zijn lot. Hij vluchtte een week geleden naar de Amerikaanse ambassade in Peking... en gisteren verliet hij diezelfde ambassade ook weer. Maar dat zou hij onder druk van de Amerikanen hebben gedaan, zo zegt Chen zelf. Amerikanen ontkennen dat weer op hun beurt. Correspondent Wouter Zwart in China over de ontwikkelingen rond Chen ik ben vrij. Ik heb harde garantie gekregen. Dat zei hij gisteren nog. En over de telefoon heeft hij met minister Clinton gesproken en zei hij tegen haar in zijn gebroken Engels. I want to kiss you. Ik kan je wel zoenen. Zo blij leek hij. Ja, nu blijken er toch een dag later vooral woorden te zijn geweest van een man in verwarring, in angst. Iemand die niet zo goed kan bevatten wat er nou precies over hem is beslist tussen de VS en China. Hij ligt nu al een dag op uh, een afgeschermde afdeling van een ziekenhuis in Peking met een gebroken voet. Maar hij zegt daar alleen te liggen met zijn vrouw en zijn kinderen. Hij is bang. Uh, de beloofde hulp en bescherming die er zou komen van de Amerikaanse ambassade... die is er de hele dag niet geweest. Die mensen zijn namelijk vertrokken toen hij in zijn bed werd gelegd. En dat is momenteel de, voor hem zegt hij, zeer angstige situatie van nu. Ja, en, en dan vraag je je af natuurlijk, Wouter... waarom hij nou uiteindelijk die amba Amerikaanse ambassade verlaten heeft. Ja, uh, harde feiten zijn er nog niet. Het is werkelijk maar een moeras aan geruchten en meningen uh, op dit moment, dus we moeten een beetje oppassen. Maar wat Chen vooral zelf zegt in telefonische interviews, is dat hij op de ambassade de afgelopen dagen eigenlijk voortdurend werd geadviseerd, bijna gepusht om weg te gaan. Amerikaanse officials hebben gezegd, er is hard gewerkt aan een deal, die is er nu, je krijgt je vrijheid in China. Wil jij gaan? En Chun zou daar volgens de Amerikanen heel duidelijk ja op hebben gezegd. Maar nu beweert Chun dat dat akkoord van hem eigenlijk gebaseerd was op dreigementen die hij heeft gekregen van de Chinese zijde. Namelijk, als jij niet de ambassade vertrekt, hoe dan ook, met wat verdiel dan ook, dan zal jouw familie in de provincie worden gestraft. Nou, gek is nu dat de Amerikanen op hun beurt zeggen dat Chun hier nooit over die angst iets over heeft gezegd namelijk dat wel dat hij altijd heeft beweerd... ik wil in China blijven, ik wil niet naar Amerika. Uh, het is duidelijk het ene woord tegen het andere... en het is zeer, zeer onduidelijk... maar een rare, angstige situatie is het wel. Ja, en, en ook een hele lastige situatie... voor de landen die betrokken zijn, China en Amerika. Uh, Jeun ligt nog in het ziekenhuis. Wat, wat gaat er nu met hem gebeuren? Ja, dat is de uh, billion of the million dollar question, hè, zoals de Amerikanen zeggen. Als de verwijten van Chun natuurlijk blijken te kloppen, laten we eerlijk zijn, dan heeft de Amerikaanse regering heel wat uit te leggen. Want waarom hebben ze hem niet beter beschermd? Als uh, het verhaal van Chun niet klopt, ja, dan moet je je ook vooral gaan afvragen wat er dan met hem precies aan de hand is. Laten we niet vergeten, dit is niet een of andere doorwinterde uh, uh, politicus of, of, of, of superactivist die heel, um, heel sterk en machtig is. Het gaat hier toch om een, ja, een boer, een man die heel bescheiden is en ja, heel erg bang is vooral. Uh, feit is wel dat we nu afsteven op een hele moeilijke diplomatieke situatie. Chun zegt nu, en daar gaat het om, ik wil met mijn gezin zo snel mogelijk weg. En hij smeekt eigenlijk de Amerikaan op dit moment. Het liefst, zegt hij, ga ik nu samen met minister Clinton op het regeringsvliegtuig terug naar Amerika. Wouter Zwart over Chun Kwan-Chung en meer over hem leest u op onze website nos.nl. 120 miljoen dollar is er betaald voor een van de bekendste schilderijen van Munk de Schreeuw schilderij werd gisteravond geveld in New York voor dit enorme bedrag. Wij praten erover met Adrie van Giensen, consultant onder andere bij Japan, Amsterdam en de TEFAF in Maastricht. Meneer Van Giensen, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een uh, hoog bedrag. Is het het waard? Uh, het is een hoog bedrag. Uh, het is uh, het wel waard. Het is um, op drie na het hoogste bedrag wat betaald is. Althans, als je kijkt naar het geld, als je dat de inflatie afzet, is het de zevende hoogste schilderij... ...bedrag wat voor een schilderij betaald is. Mm -hmm. Wat het waard is... ...dat is een kwestie... ...ja, dat is iets persoonlijks... ...maar wanneer je kijkt naar... ...de plaats in de kunstgeschiedenis... ...zal ik maar noemen... ...en uh, de bekendheid... ...en de kracht van kleur en lijn... ...en uh, zaken als de herkomst... de herkomst van je welstand, ...om het zo maar te zeggen... Uh, wat het voorstelt, de kleur, alles bij elkaar, vind ik het wel de moeite waard. Ja, ja, zeker ja. wanneer je dat vergelijkt met ook met die andere schilderij. Welke andere zijn dat? Welke noemt u? Nou, uh, bovenaan staat een werk van Jackson Pollock. Zal niet iedereen bekend zijn, die naam. Uh, de andere is Willem de Koning, of Willem de Koenig, zoals de Amerikanen zeggen. Dan krijg je Gustav Klint. En dan krijg je nu dan uh, Moog. En dan krijg je daaronder Vincent van Gogh, uh, Picasso, Renoir... Uh, dat soort mensen. En die worden niet te vergeten. Hmm. Meneer Verginsven, de naam van de koper is niet bekendgemaakt. Nee. Naar wie, denkt u, is het gegaan? Ja, dat is, dat is koffiedikkijkerij. Um, nou, je hebt vast ik, nou, een paar handelaren of, of nou, verzamelaars nee, denk, op het oog. Ik denk in particulier. Ik denk in particulier. Het was zo. Um, er werd geboden door zeven stevige bieders. Uh, dat, dat, dat, dat eindigde op een gegeven moment na... Een minuut of twaalf in een gevecht tussen twee telefonische bieders. Dus dan heb je het al. Telefonische bieders zijn meestal niet bekend. Nee. Worden misschien later bekend. Dat zou best kunnen. Uh, ik denk zelf dat het toch naar een particulier is. Het is zo'n uh, attractief iets, zo'n schilderij, dat, uh, dat, dat zette zinnen... En dat zet het vuur aan. En dat, dat is een zeer begeerlijk uh, voorwerp. Dus dan uh, krijg je automatisch een aantal mensen. En ik denk, het uh, bedrag van 120 miljoen kan ook naar een museum. Het kan ook gekocht worden door een particulier die het dan daarna weer aan een museum schenkt. Dat zou me niet verbazen. Uh, maar voorlopig weten we niet wie het heeft gekocht. Maar dat komt straks en wat betekent ja, dat begrijp ik wat betekent dit bedrag voor de drie andere exemplaren van de schil? Want er zijn er vier in totaal, hè? Van, van ja, uh, dat, dat betekent in principe niets. Uh, het is gewoon een, een stand van zaken die nu duidelijk geworden is dat zo'n soort schilderijen, of beter gezegd, die drie andere dan dat die dan, wanneer ze verzekerd zouden moeten worden... wanneer ze op reis moeten voor een tentoonstelling valt... dat die dan voor zo'n soort bedrag kunnen verzekerd worden. Niet precies hetzelfde, hoeft helemaal niet... maar dat is een indicatie voor de waarde die het op dit moment heeft. Er komen de komende weken nog meer topstukken... bij ja. Sotheby's in New York onder de hamer. Ja. Zitten er, nou van deze grootheid zullen ze er niet meer bij zitten... waar verheugt hij zich nog wel op? Wat is er nog bijzonder? Uh, Liechtenstein komt volgende week... Sleeping Girl van Liechtenstein, dat is over een ja. week. Pop-art pop uh, schilderij. Ja, dat is ja. pop-art. En dan heb je bij de concurrentie, om het zo maar te zeggen, bij Christie's komt dan Yves Klein. En dat uh, zou ook een, uh, dat zou makkelijk een bedrag van 40, 50, 60 miljoen kunnen opbrengen. Oh. Nou. Dus dat zijn flinke, aardige bedragen voor wel hele, hele aparte werken hoor. Ja. Crisis, what crisis? Ja, ja, In de hoogste, hoogste regio's van de kunsthandel en het verzamelenwezen is uh, crisis geen woord dat bestaat. Arie van Ginswen, dat is ons duidelijk geworden. Hartelijk dank voor verhaal. Goed. Goedemorgen. Goed. Dank, Daar. Het is 13 minuten. Over negen zullen wij eens naar Amsterdam gaan. Duizenden Ajax-fans hebben gisteravond het kampioenschap van hun club gevierd in de Amsterdamse binnenstad. En wij praten met de politie in Amsterdam. Ellie Lust, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de avond en de nacht verlopen in Amsterdam? Nou, we kijken terug op een, uh, op een goed feest. Er was al vroeg uh, druk in de binnenstad, met name op de plein, het Leidseplein en het Rembrandtplein. Maar er zijn gelukkig geen grote incidenten geweest, wel het gebruikelijke vuurwerk en fakkels. Hebben we gehoord, inderdaad in onze reportages. Zijn er ook mensen aangehouden? Ja, we hebben in totaal, uh, en dat was de stand tot half twee vannacht, uh, 18 arrestanten gemaakt. En dat zijn met name uh, arrestanten die aangehouden zijn, toch wel weer voor alcoholgerelateerde incidenten. En dan moet u toch denken aan de verschillende vechtpartijtjes die ontstaan wanneer uh, de drank in de man uh, raakt. Is er veel vernield ook? Ja, er zijn wel wat uh, vernielingen gepleegd, um, maar dat valt, uh, verhoudingsgewijs valt dat, uh, valt dat mee. Niet zoals bijvoorbeeld destijds bij het Stedelijk? Nee, daar uh, kijken we gelukkig niet naar. We hebben wel een aantal uh, incidenten gehad. Uh, er is één lantaarnpaal gesneuveld op het Leidseplein. Maar over het algemeen uh, vallen de vernielingen mee. Even voor de duidelijkheid des tijd. Het uh, bijtsterlijk is voor 4 ton aan uh, schade aangebracht hè, door de supporters. Zo'n beetje. Nou, dat was toen inderdaad een heel groot schadebedrag. Ik weet het exacte bedrag uh, niet. Maar we hebben gelukkig op, uh, op dat niveau geen vernielingen gehad gisteravond. Dan vandaag de officiële huldiging vanaf vijf uur bij de Arena. Um, om zeven uur dan trouwens is uh, officieel de huldiging. Wat verwacht u daarvan? Wij gaan uit van, een, van opnieuw een mooi groot feest. We houden rekening toch met de duizenden fans die daar naartoe komen. U zegt het al, vanaf vijf uur start dat programma met muziek. En vanaf zeven uur zal, zullen de kampioenen zich tonen. Ja, en, en houdt u er rekening mee dat men daarna dan nog de stad weer intrekt? Ja, wij houden natuurlijk met alle scenario's altijd rekening. Um, we verwachten niet dat mensen zozeer nog daarna dan nog weer naar de stad gaan. Als dat wel zo is, dan zijn we daarop voorbereid. Want hoeveel extra politie inzet uh, gebruikt u vandaag? Nou, we doen niet zozeer uh, uitspraken over aantallen. We houden altijd rekening met uh, de verschillende scenario's. En we gaan dat in goede zin begeleiden. Hele Lust van de politie in Amsterdam. Dank. Graag gedaan. Italiaanse voetbalclub Fiorentina heeft de trainer op staande voet ontslagen... nadat hij een van zijn eigen spelers had belaagd. Hoort u meer over na de verkeersinformatie. We wijn bij de ANWB en de A12 met hobbelig asfalt. Uh, ja, en dat is uh, niet meer goed gekomen deze nee. ochtendspits. Helaas. Komt het ooit nog weer goed? Nou, maar, wij denken wel wel, nee. maar uh, de spits is al voorbij. Maar in de loop van de ochtend uh, gaat dat gerepareerd worden. Het beschadigde asfalt bij Arnhem-Noord. Richting Utrecht veroorzaakt dat nog steeds de enige file... tussen Zevenaar en Arnhem 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over negen. De 12-jarige Nayati Moedliar is weer vrij. De jongen uit Zonne-en-Breugel werd vorige week ontvoerd... in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, waar het gezin Moedliar nu woont. Zijn vader maakte de vrijlating van Nayati bekend op Twitter. Correspondent Michel Maas vertelt onder welke omstandigheden Moedliar is vrijgelaten. Ja, bekend is dat hij vanmorgen om half acht lokale tijd... Uh, bij een wegrestaurant uit een auto is gezet. En daarna heeft hij de weg naar huis zelf gevonden. Hij belde naar huis en ze hebben hem opgehaald. En uh, ja, hij is in goede gezondheid... en uh, heeft verder uh, alleen psychisch wel geleden van deze ontvoering. En wat de Maleisische media melden is... Dat, er een, dat de ontvoerders een paar dagen na de ontvoering... contact hebben opgenomen met de ouders en dat ze een losgeld hebben geëist. En volgens die media zou er ook een uh, aanzienlijk bedrag zijn betaald voor zijn vrijlating. Mm, dat zijn dan de Maleisische media die dat melden. Zou het kunnen kloppen? Wat heeft zijn vader bijvoorbeeld bekendgemaakt? Nou, het zou kunnen kloppen, maar zijn vader heeft uh, daarover nog niks bekendgemaakt. Die zegt, uh, de politie heeft deze zaak nog in onderzoek. Die is nog op jacht naar de ontvoerders en... Uh, uh, in voorlopig kunnen we daar verder niks over zeggen. Maar hij heeft wel uh, op Twitter en op Facebook uitbundig uh, bekendgemaakt dat zijn zoon weer thuis is. Hij heeft een uh, foto geplaatst waar zijn uh, zoon zijn, uh, uh, wordt omhelst. en ja, Iedereen bedankt die steun heeft betuigd de afgelopen dagen, de afgelopen week. Want ze hebben dus steunbetuigingen gekregen. Dat was een hele storm op het internet van... Uh, Twitter tot YouTube tot Facebook, uh, met allemaal mensen die reageerden. Mensen die zelfs geld aanboden om te betalen voor losgeld. Uh, ja, en daar, daar, daarover uh, laat de vader dan uh, wel van alles los. Maar over de vrijlaten van zijn zoon zelf niet. Hoop je hem daar uh, nog over te kunnen spreken, Michel? Je hebt wel contact met hem gehad, maar dat is nu nog niet gelukt. Uh, nee, hij heeft aangekondigd dat hij morgen een persconferentie zal geven. En ja, waarschijnlijk zal hij daar dan wat meer bekendmaken. Maar vandaag hebben ze natuurlijk iets anders aan hun hoofd... dan uh, de telefoon op te nemen en iedereen te woord te staan. Uh, vandaag uh, geldt het alleen, is het alleen maar voor de familie. Michel, vinden er veel van dit soort ontvoeringen plaats in, in Maleisië? Nou, uh, zo'n ontvoering, echt zo'n zo spectaculaire ontvoering van een... Uh, ja, een, een expat kind, kun je zeggen. Dat hadden ze nog nooit eerder meegemaakt in Maleisië. Er worden wel eens mensen ontvoerd, maar uh, dat, dat zijn dan uh, andersoortige ontvoeringen. En uh, ja, iedereen vraagt zich af waarom deze jongen nu net is ontvoerd en uh, ja, wie het heeft gedaan. Dat, dat, hopelijk komen we daar nog achter, maar misschien zullen we dat wel nooit weten. En dat zei correspondent Michel Maas meer over uh, de vrijlating van Nayati Moodliar. Vindt u op onze website, nws.nl. .no. Tien voor half tien. Commotie in het Italiaanse voetbal. Gisteren was live op de Italiaanse televisie te zien... hoe de trainer van Fiorentina, Delio Rossi, zijn eigen speler Laci te lijf ging. Ja. Incredibile, incredibile, incredibile. Una rissa Incredibile. Die Italiaanse verslaggever gelooft niet wat hij ziet. Uh, Correspondent Pas Mesters ook niet, denk ik, Bas. Goedemorgen. Nee, nee, nee. Goedemorgen. Nee, dat was een curieuze aangelegenheid. Fiorentina stond na een half uur spelen met 2-0 achter... tegen degradatiekandidaat Novara. Coach Delio Rossi haalde Ljajist, die redelijk speelde eruit. De speler was niet blij. Hij applaudisseerde sarcastisch. Hij zei wat onaardigs tegen zijn coach en stak cynisch zijn duim op. En daarna sloegen bij Delio Rossi alle... Stoppen door. Hij besplong ja, iets op de die op de bank zat. Hij duwde zijn hand in zijn gezicht en duwde hem al achterover. Ze vielen allebei achterover. Hij duikt echt de deur daarna... in, hè? Ja, ja, en daarna gaf die Rossi ook nog een, uh, een oh, klap. Rossi. Ja, Rossi. Ja, ja. En een flinke... Uh, ja, inderdaad. Uh, en en uh, ja, toen was het toch... Het ging heel snel allemaal. En vervolgens uh, kwam er groot applaus uit de harde supporterskern van uh, Fiorentina... Die applaudisseerde voor de coach die zijn speler flink aanpakte. Maar de trainer, uh, de president van de club, die was niet zo blij met zijn coach en uh, ontsloeg hem uh, op staande voet. En die, en die, die Dele Rossi, staat hij bekend als een hoofd? Nee, helemaal niet. Hij uh, is juist uh, ook in die beroemde nabesprekingen altijd heel redelijk. Uh, maar dan moet hij zijn uh, doorgeslagen. De voorzitter van de club, Andrea della Valle, zeg maar de Italiaanse schoenereus die zei dat hij niet anders kon dan uh, Rossi ontslaan. Zeker nu, net op dat moment... het tienjarig bestaan van zijn bedrijf in Fiorentina... als grootste sponsor en eigenaar, werd gevierd. Dus hij, hij wilde gewoon een signaal afgeven dat dit echt te ver ging. Nou, het publiek stond achter Rossi. Wat zijn de commentaren in de Italiaanse media, de sportmedia? Ja, je hoorde het al een beetje, die toon. Incredibile, incredibile. Dat was ook een beetje de toon in de kranten. Italiaanse, uh, in de Italiaanse voetbal zijn men is men veel gewend. Vaker excessen. Voetballers natuurlijk die met elkaar op de vuist gaan. Voetballers die scheidsrechters aanvallen. Trainers die met elkaar op de vuist gaan. Maar een trainer die ertoe overgaat om zijn eigen speler live op televisie... met een vol stadion in elkaar te slaan... nee, dat was nog nooit vertoond. En dat vond men hier ook een tikje te ver gaan. Nou, en Fiorentina zit uh, zonder trainer. Hadden ze nog uh, perspectieven dit seizoen? Of? Nou, ze staan uh, drie na laatst, als ik me niet vergis. Oh. Dus ze moeten nog enorm knokken... Ja. Om, uh, om aan degradatie te ontsnappen. Uh, uiteindelijk is de wedstrijd. Uh, ja, je kunt zeggen, het heeft nog enig effect gehad, want het is 2-2 geëindigd. Nou, puntje toch binnen. Maar de coach <laughs> verloren. Basmesters vanuit Italië, dankjewel. We blijven bij het voetbal. Nederlandse Eredivisie, eh, waar het nu gaat om de tweede plaats. Heerenveen boekte een erg belangrijke overwinning tegen FC Twente. Heerenveen kwam met 2-0 achter, maar won uiteindelijk met 4-3. En daardoor steeg Heerenveen naar plek 4. En het is zo goed als zeker van een plaats in de Europa League. Tot vreugde van Heerenveen-coach Ron Jans. Ja, ik, uh, je kunt meestal aan mij wel zien dat ik wel een vrolijk mens ben, uh, denk ik. Maar als het. Uh, dit soort dingen. Ik, ik, ik heb er moeite mee om uh, uit mijn bol te gaan. Maar uh, inwendig uh, is dat eigenlijk wel zo. Hoe vrolijk was jij na 2-0 achterstand? Nou, wij zijn gewoon in de beginfase overdonderd, overlopen. De duels, de tweede ballen. En uh, ja, eigenlijk kom je met de rust kom je heel goed weg dat het 2-1 staat. Want uh, Twente, in de loop van de eerste helft, had het wel meer een, een wedstrijd. Maar uh, ja, wij kwamen toch wel door een hele opmerkelijke goal op, op 2-1. En, en dan, dan merk je toch weer dat er bij ons meer vertrouwen komt. Maar uh, ja, bij, bij 2-0 en hoe de wedstrijd verliep, heb je eigenlijk het gevoel van... Uh, ja, we zijn dit uh, seizoen al een paar keer geklopt in de toppers. Maar ja, enorme veerkracht... En en, uh, nou ja, dit is niet de eerste keer in, in de laatste tijd. Bij in, in, in, in NEC stonden we ook met 2 0 achter En ik schat Twente nog wat hoger in. Uh, Oké, okay, je hebt, je hebt altijd heb je ook geluk nodig. Maar ik vind dat in, in de tweede helft dat we het wedstrijd ook echt hebben laten kantelen. En uh, dat is wel een compliment waard. Je wint uh, met 4-3. Mooie wedstrijd. Uh, open wedstrijd. Uh, veel kansen voor beide teams. Uh, nu even naar de stand kijken. Uh, ik heb geen wiskunde gestudeerd, maar volgens mij mag je alleen niet gelijk spelen. Het, het wordt al gekker. Uh, bij winst, want je staat vierde, dan heb je Europees voetbal. Als je verliest, dan telt ook plaats vijf, dan heb je Europees voetbal. Maar gelijkspel kan nog vervelend zijn. Hoe, hoe moet je nou de komende dagen daar als trainer mee omgaan? Ik zou het echt niet weten. Ik heb daar, uh, daar hoef je geen wiskunde voor te studeren. Dan, uh, ik heb deze situatie nog nooit uh, meegemaakt. En, uh, uh, vandaag overheerst maar eerst eventjes uh, deze wedstrijd. En, uh, dan moet men maar eens even kijken hoe we daarmee uh, omgaan. Maar het is natuurlijk een, uh, een bizarre situatie. En, uh, ik denk dat dit wel een goede aanleiding is. Maar dat kun je nu niet meer doen om uh, de verliezende bekerfinimalist... Uh, gewoon uh, een pechprijs te geven en niet een uh, Europees ticket. Natuurlijk ga je de komende dagen over nadenken. Maar je gaat jezelf natuurlijk nooit eer voet schieten. Want je hebt bijna Europees voetbal en je wilt Europees voetbal. Nee, Dat, dat, dat is ook zo. Alleen, uh, uh, het is natuurlijk wel zo als je uh, de uitslagen ziet. En uh, je kunt daar gewoon uh, vrijuit voetballen doordat er uh, niet zoveel aan de hand is. Dan, uh, dan kun je, we moeten er absoluut een wedstrijd van maken. We kunnen er geen zootje van maken. Maar het is wel zo dat wij willen Europees voetbal. Dat was ons doel. En de uh, ja, jongens zijn het eigenlijk al aan het vieren. Dus dan, uh, ja, bizar. Arno van Meulen in gesprek met Ron Jans, de Heerenveen-coach. klinkt misschien een beetje vreemd, maar door allerlei plaatsingsregels... voor Europees voetbal moet Heerenveen zondag verliezen of winnen van Feyenoord. Een gelijkspel is absoluut uit en boze. Nou, dan gaan we naar ook van Holland. Want 80 Londense taxis met daarin 160 Engelse veteranen zijn onscheept. Van de veerboot en Mino Remmers staat aan de kade. En Mino gaat dit nu echt in Colonne het land door? Ja, ik zie dat de KLPD hier de weg bij Hoek van Holland al aan het afsluiten is. Zo'n 8 tot 10 motoren staan klaar om deze hele kolonne van oud-strijders... Uh, deze veteranen richting Arnhem te begeleiden. Um, ze staan nog keurig in het gelid in rijen van vier opgesteld voor de rood-witte slagboom. Morning, sir. De paspoort, please. Dank u. Somewhere. <laughs> ja. Ze kunnen dan wel veteranen zijn, maar ze moeten wel gewoon keurig het paspoort laten zien aan de Marseuse. Terwijl de taxis één voor één achter elkaar van de veerboot afkomen. Van die Londense taxis, een beetje zo'n oud-model taxi. De meeste een Engelse vlag op de antenne. Sommige ook een Nederlands vlaggetje. Het oranje taxilampje brandt voorop, maar de meter loopt niet, want de chauffeurs, ze doen het vrijwillig. De veteranen rondrijden elk jaar, en dit jaar is het Nederland. Ja, uh, yeah, my first time. My husband was here in the war, so it's oh. my first time. That's my husband. He was... So you were here during the war, sir? John Code. 1944. Ninif yeah. 1944. And where was het in uh, in Holland? I was very close to the river Maas. Yeah. Back back by the Maas, ja. Yeah. The Germans were on one side of the river Maas. We were on the other. En i had to do a lot of patrol work. There was snow on the ground everywhere het was natuurlijk ontzettend erbarmelijk slecht weer Good. no i was i was worried about german patrols you see being on my own but luckily i went i came across a building and i found the rest of my section in there so i was very happy ja het is natuurlijk een heleboel oude verhalen ophalen I think it's important all together in those taxis oh, going to Arnhem. A wonderful charity. I mean we don't pay a penny. We they pick us up from home, take nee. us to the boat, take us a. Go sale niks, het is allemaal vrijwilligerswerk. Ja, yeah, and it's all done by collecting all the London taxi drivers. allemaal geld ingezameld. And they wonderful people. We went to Normandy three years ago with them too. Ja. Yeah. They take them back to their battlefields. Want dat doen ze ook hè, ook naar Normandië gaan, also with a taxi hè? Ja, yeah, all the taxi. And the average age in our. You have to be at least 84 to have been in the war, and then we got some in 19, 92, 94, 97 is the oldest. Ja, 97 jaar is de oudste. Even naar een van de taxi's, want uh, ze kunnen elk moment gaan vertrekken. So, sir, you're a taxi driver too. Yes, I am. Sorry. Just a volunteer because you, you're earning nothing. You no. verdient er niks mee. Well, it doesn't matter, it's just a pleasure and a privilege to bring uh, uh, some veterans to your lovely country yeah. for your liberation day and we're very much looking for two to in the back seat We have two, two, yeah, two men in a Keurig uniform a groen and a blauwe blazer with a lot of medailles Who are they? They uh Charles Lua and uh, Dickie Forrester two veterans of uh, World War 2 campaigns and very very lovely gentlemen as well Yeah, and you're They're, driving um, them. I'm driving them for the week for the yeah. first time in Holland for the first time in Holland Yes, yep. uh, in France before but now in Holland first time Ah en joining them. Yep. The whole program. The whole program. Oké, okay. thank you. Th you're leaving, I zie that. Leaving. It's starting Dank je wel. Have a good day. Dank God bless Holland. Thank you. Ja, daar gaan ze. Aansluiten achter de motoren van de KLPD richting Arnhem. Daar krijgen ze een lunch. Ze zullen uh, uh, zijn in Wageningen op 5 mei bij het defilé, wat daar zal plaatsvinden. Op 4 mei op de Grebbeberg. Ze gaan ook nog uh, naar een aantal begraafplaatsen toe, waar natuurlijk veel. Ook Engelse soldaten, gesneuvelde soldaten liggen. Hier en daar ook wat begeleiders erbij. Sommigen hebben ook rolstoelen en andere uh, hulpmiddelen nodig. Uh, dan mag ook een echtgenote mee. Maar er is niet altijd geld voor, hebben ze maar net uitgelegd. Uh, sommigen zitten met z'n tweeën in de taxi in vol ornaat. Keurig achter elkaar, de Engelse vlag op het dak. Fluitjes van de politie en daar gaan ze. Minor Rimmers vanuit de hoek van Holland. En ziet u zo'n oude Londense taxi rijden. deze dagen dan weet u wie erin kunnen zitten. Ze hebben een drukprogramma. Die veteranen. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Uh, de collega's van de Karo nemen het nu over. Sven Kockelman, goedemorgen. Dag, Dag goeiemorgen. De, de man die gisteravond is neergeschoten door de Rotterdamse politie... is inmiddels overleden, dat is het nieuws van vanochtend. Maar de politiebond, de ACP, zegt dat dit past in een uh, zorgwekkende ontwikkeling... waarbij agenten steeds vaker naar hun dienstwapen grijpen... zonder dat ze de situatie goed kunnen overzien. Verder een nieuwe techniek voor zelfmoordterroristen die is in ontwikkeling. Een bom die wordt geïmplanteerd in het lichaam. En de vraag is wat de beveiliging van bijvoorbeeld een vliegveld daartegen kan doen. En de Ieren stemmen aan het einde van de maand in een referendum over de Europese begrotingsregels. De peiling zegt dat een nipte meerderheid voor is, maar die stemming zou ook zomaar kunnen omslaan. Dat en meer zo meteen. Bij de Cairo in Goedemorgen Nederland, eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De politie heeft de namen en foto's van de overvallers van juwelier Stratman terecht gepubliceerd. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag zei in het NOS Radio 1 journaal dat hij daar volledig achter staat. Het is volgens Van Aartsen een waarschuwing aan andere overvallers. Onder C1000 winkeliers is onrust ontstaan over de overstap naar Jumbo, Albert Heijn en Coop. Franchisehouders zijn bang dat ze extra geld kwijt zijn aan de ombouw van hun winkel, zegt Koepelorganisatie het vakcentrum. En dat terwijl ze net de winkel hebben aangepast aan de nieuwste C1000 stijl.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 Martien zelf zegt nu in interviews dat hij mee wil met minister Clinton... die nu in China is. En de man die gisteravond in Rotterdam door de politie werd neergeschoten... is vannacht overleden aan zijn verwondingen. De politie wilde de man oppakken omdat hij werd verdacht... van het neersteken van twee mensen in een café eerder deze week. De man verzette zich tegen zijn arrestatie. Toen is hij neergeschoten door de politie en hij is dus overleden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws bij verkeersinformatie. Er staan nog files op de A12, Duitse grens richting Arnhem, bij Arnhem-Noord, 4 kilometer. En de A15, Gorkem richting Rotterdam, tussen Gorkem en Sliederrecht-Oost, 4 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Politiebond bezorgd over toename schietincidenten. Steeds meer Ieren keren zich tegen de Europese begrotingsregels. Nieuwe tactiek voor terroristen: een bomimplantaat in het eigen lichaam en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Twee over half tien, precies. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Maria de Beers is vanochtend in Amsterdam. Waar je de stad tegenwoordig kunt bekijken door de ogen van Anne Frank. Met behulp van je mobiele telefoon. De reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. .no. Het eerste kwartaal van dit jaar laat een zorgelijke toename... van het aantal dodelijke schietincidenten bij de politie zien... zegt de politievakbond ACP Gerrit van der Kamp, de voorman van die bond. Goedemorgen. Dag. Eerst even het nieuws van vandaag. De man die in Rotterdam is neergeschoten door een politieman is overleden. Eerder deze week overleed een man uit Hengelo door een schot van de politie. Amsterdam maart dit jaar tot twee keer vuurgevecht op de openbare weg tussen politie en een verdachte. Trekken politiemensen tegenwoordig sneller een pistool dan vroeger? Wat wij zien is dat de risico's toenemen. en We hebben er al voor gewaarschuwd dat door de omstandigheden die in de maatschappij gaande zijn... deze ontwikkeling waarschijnlijk aan de orde zou zijn... Hoe spijtig ook, dat lijkt later worden. Welke omstandigheden? Nou ja, wat je ziet is dat er steeds meer problemen zijn bij burgers. Uh, of het nou gaat om bezuinigingen in de GGZ. Mensen die daardoor in verwarde toestanden zie je toename van geweld. Wat soms ook onder aard is, schietpartijen uh, Op het moment dat uh, politiemensen worden aangevallen. Uh, je ziet ook dat criminaliteit toeneemt door uh, de sociale omstandigheden als gevolg van de crisis. Uh, en zo zijn er nog een aantal dingen te noemen. Waardoor we zien dat de spanning op straat opnoemt. Nee... ...op straat toeneemt en dat politiemensen dan gedwongen worden een vuurwapen te gebruiken. Ja, of zijn politiemensen schietgrager geworden? Uit uh, alle onderzoeken van de afgelopen jaren blijkt dat uh, de Nederlandse politie zeer terughoudend is met het gebruik daarvan. Het leidt ook zelden uh, tot de situatie dat politiemensen vervolgd worden voor uh, dit soort schietincidenten. Uh, maar de impact voor politiemensen is natuurlijk heel groot, maar ook voor de nabestaanden van die mensen die dat overkomt. Ja. Dus uh, ja, die situatie is er wel. Maar goed, hoe los je het op? Want u waarschuwt hier al een tijdje voor. Ik bedoel, vorig jaar was er ook al een toename van een aantal schietincidenten. Wat is de ja. oplossing? Nou, kijk, wat wij zien is dat er een aantal dingen aan de hand zijn. De politie treedt steeds vaker alleen in de geëscaleerde situaties op. Dat heeft soms te maken met het feit dat de politie steeds minder taken uitvoert laag in de samenleving, dus dicht bij de burgers. We hebben nog wel wijkagenten, maar ja, voor de rest zie je steeds meer toenames van toezichthouders en andere organisaties die voor de veiligheid moeten zorgen, waardoor de politie op grote afstand staat en alleen als geëscaleerd is uh, om de hoek komt. Uh, ja, uh, de economische situatie in Nederland, maar ook in Europa, is zodanig dat je ziet dat uh, criminaliteit toeneemt en de zwaarte daarvan ook. En dat... Daarbij ook vaak geweld gebruikt. Wordt. En nou ja, dat, dat zie je hand over hand toenemen. Dus het is niet raar dat dat gebeurt. Dus aan die dingen zul je iets moeten gaan doen. In de omkering wil je uh, dit terugdringen. Ja, maar goed, ja, de economische situatie daar heeft de politie geen invloed op. En het kabinet, maar zeer ten dele. Dus. Nou ja, goed. Wat je ook ziet, en dat is de volgende beweging die ontstaat in Europa, wel een hele discussie over uh, wat doen wij met de grensbewaking. Steeds meer landen gaan dat toch weer instellen of gedeeltelijk instellen. Dat heeft te maken met uh, mobiliteit van criminaliteit die vaak ook zwaar is, met risico's en veel geweld. Oost-Europa wordt dan kant. vaak genoemd? Ja, bijvoorbeeld. Um, en, maar ook heel gemakkelijk wordt er daardoor wapens binnengebracht... waardoor het risico op toename hiervan ook alleen maar uh, stijgt. Maar houdt dus, u nou een uh, pleidooi om de grenzen weer dicht te maken Schengen overboord te zetten? Ik denk dat uh, heel erg goed bewust uh, gekeken moet worden door de politiek... van welke situatie het dient zich nu voor en Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Wij hebben al steeds gezegd dat Schengen een discussie waard is... voor het geval de omstandigheden wijzigen. Het is een mooi systeem op het moment dat het werkt in een economische hoogtijsituatie En nu worden ook de nadelen zichtbaar. Of dat dan moet leiden tot helemaal sluiten, daar zijn wij eh, zomaar niet voor. Maar wel dat je op een andere manier moet gaan kijken hoe je daarmee omgaat. En het zal dus weer een hele tijd kosten... en een heleboel eh, maatregelen kosten... om dit probleem terug te dringen. Maar u zegt eigenlijk met zoveel woorden dat u gewoon weer controles aan de grens wilt. Ik zeg dat er opnieuw gekeken moet worden... op de manier waarop Schengen bedacht is... Ja. en de manier waarop het toegepast wordt nog wel past in deze situatie. En de keuzes die daaruit voortkomen... Die moeten ook be bezien worden uh, in het licht van veiligheid. En dat geldt ook voor dingen als de bezuiniging op de GGZ. En daar hebben wij gezegd, wees nou verstandig. Maak nou een risicoanalyse uh, op veiligheid. He, wat kan er gebeuren als mensen stoppen met behandelen? Want anders komen ze op straat. Nou, daar lijken al wat incidenten te zijn die daaraan gerelateerd zijn. Uh -huh. ja, dan, uh, en men doet dat dan niet. Ja, dan bezuinig je wel. Maar dan creëer je er een nieuw probleem bij. Goed. U legt een direct verband dus tussen de schietincidenten en het uh, uh, open grensverkeer dat wij kennen sinds we hebben Schengen uh, ingesteld en uh, de bezuiniging op de geestelijke gezondheidszorg. Even vooruitkijken naar half elf, want dan uh, staat u voor de rechter. Althans, um, uh, dan is er een kort gedien, Dient er een kort gedien? De uh, burgemeesters van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht willen de langzame aanactie door de politie van vanmiddag verbieden, omdat het een verkeersinfarct zou veroorzaken. Wat verwacht u? De rechters uh, spreken recht in dit land. en uh, Het is moeilijk in te schatten wat er gebeurt. Wij gaan ervan uit uh, dat wij maximale maatregelen hebben genomen. om de veiligheid te garanderen. en dat de rechter de actie om die reden niet zou hoeven afblazen. Dus uh, wij gaan ervan uit dat het uh, toegestaan zal zijn om dit te doen. De ANWB noemt de actie een gevaarlijke actie. die veel chaos kan veroorzaken. Ja, weet u, collectieve acties doen altijd pijn. Of het nou bij de politie is of in andere sectoren. Ja. Um, dat is namelijk het kenmerk daarvan. En het lijkt er ook steeds meer op dat meer mensen daar moeite mee krijgen. Nou ja, dat kan ik wel begrijpen. Maar het is aan de andere kant wel onderdeel van grondrechten in Nederland. Voor mensen die het hebben gemist en in de auto zitten, wat gaat u dan ja. vanmiddag precies doen? Het is de bedoeling om uh, op een aantal wegen in Den Haag, Rotterdam en Dordrecht... Uh, stapvoets te rijden met politievoertuigen voor een periode van een half uur. En dat is het. Oké. Okay. Goed, om half elf doet de rechter uitspraak in kort geding. Als het goed is. Of in ieder geval dient dat kort geding. En uh, weten we of die actie van vanmiddag doorgaat. Gerrit van der Kamp van de Politiebond ACP, ik dank u zeer. Tot de De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsaanleiding die u in het bijzonder interesseert. Ajax heeft gisteren de kampioenschaal binnengehaald. Is er naast de schaal ook een geldprijs verbonden aan het kampioenschap? Dat is de vraag die we voorleggen aan sporteconoom Robert Koning. Nee, er is geen prijs verbonden aan het winnen van de Eredivisie. De kampioen krijgt natuurlijk wel uh, de schaal en uh, deel geroem. En daarnaast heeft de kampioen zich uh, rechtstreeks geplaatst voor uh, de Champions League. En deelname aan de Champions League kan uh, veel uh, geld met zich uh, meebrengen. Ten slotte is het ook zo dat de kampioen uh, ja, goed meedeelt in uh, de opbrengsten van de uitzendrechten. En de Eredivisie verkoopt de uitzendrechten aan de NOS en aan de Eredivisie live. En die opbrengsten worden verdeeld onder de clubs. En die verdeling is gedeeltelijk gebaseerd op de ranglijst. Dus als je kampioen bent, krijg je een wat groter gedeelte van die opbrengsten... dan wanneer je elders op de ranglijst eindigt. Dan weet u dat ook weer bij monden van Robert Koning. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. Het Anne Frank Huis en Marielle Beers. In de Rivierenbuurt... Oog in oog met Anne Frank, natuurlijk niet de echte, maar het standbeeld... Waarover dus vandaag ook weer een krans bloemen voor ligt. Samen met Anne-Marie Bekker van de Anne Frank Stichting. En in jouw hand een iPhone. Ja, een iPhone met de nieuwe mobiele applicatie Anders Amsterdam. Waarmee je met je iPhone in de hand naar 30 plekken, bijzondere plekken in de stad kunt gaan... om iets meer te weten te komen over de oorlogsgeschiedenis van die plek... Nou, dat gaan we dus bij deze doen. Uh, foto van de beroemde foto van Anne, daar kun je op drukken. Ja, dit is beginscherm, start exploring, dus begin. Daar druk ik op. En dan uh, aan de hand van een gps-signaal zie je waar je staat. Er zit een hele kaart van Amsterdam, van Amsterdam-Zuid. De ja. Vierenbuurt, met allemaal kleine fotootjes van Anne. Ja, en die foto's betekenen dat daar, nog, dat daar iets ligt... Een foto, bewegend beeld en informatie over wat op die plek gebeurde. Kunnen we er eentje aantikken? Ja, we kunnen een aanklikken. Uh, nou, we staan hier nu bij het voormalige woonhuis van Anne Frank. Uh, daar zijn de bewegende beelden gemaakt van Anne Frank. Dat is dat beroemde filmpje dat ze zo zwaait uit het raam, hè? Nou, ze zwaait niet, maar ze kijkt wel naar uh, haar buurmeisje dat trouwt. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan kijken. Ja. Dan staat er, je hebt een uh, Anne Franks item gevonden. <coughs> Pick it up. Dus ik klik, of ik druk daarop. En nu zie en je. Inderdaad, er zijn ze die beroemde beelden. We kunnen nu op play drukken waarschijnlijk. Dan gaat het ook echt lopen. Je ziet nu die foto. En als we nou naar links kijken, dan zien we nog steeds datzelfde huis. Maar dus het lijkt eigenlijk alsof er niks veranderd is. Kijk, nu oh Ja, er lopen het. mensen op straat. De die mensen hè? staan bijna op hetzelfde plekje waar wij nu staan. Ja. ja, dit is wel heel bijzonder om dat zo hier te zien. En kan ik dit nou ook gewoon vanuit mijn stoel bekijken thuis? Nee, je moet naar de plek zelf toe om dit te kunnen ophalen en bekijken. Als je het hebt verzameld, als je, ik heb het nu opgeraapt, het zit nu in mijn album om maar zo te zeggen, dan kan ik het wel uh, op alle plekken bekijken. Maar om het op te halen en dus de eerste keer te bekijken, moet ik naar de plek zelf toe. Laten we een stukje verder gaan lopen, want ik zag nog veel meer uh, icoontjes met Anne erop. Kan ik het op alle telefoons uh, bekijken? Want uh, dit is een iPhone, maar je hebt natuurlijk ook Blackberry's of Android toestellen. Je kunt het bekijken op iPhones, Android toestellen en uh, Windows. Blackberry uh, niet. En, en is het alleen voor, uh, voor, voor Nederlanders of is het ook voor de toeristen? Uh, nou, Wij hopen dat uh, zoveel mogelijk mensen er gebruik van maken. Uh, toeristen die uh, op bezoek zijn in Amsterdam en de stad willen verkennen... En, meer over Anne en haar tijdgenoten te weten welkom. komen. Maar of we mensen hopen die geen zin dat dat, hebben, die uh, om in die lange rijen voor het Anne Frankhuis te staan misschien. Die nou, we dat hopen het het natuurlijk het ook dat ze het Anne Frankhuis uh, bezoeken. Uh, maar we hopen ook dat uh, Amsterdammers, uh, jonge Amsterdammers uh, met deze applicatie aan de slag gaan, uh, de stad inrijden en denken: hé, hey, dit is misschien een plek waar wat uh, te zien is. De plek bezoeken en uh, nou ja, zo uh, met andere ogen kijken naar het Amsterdam van nu. We zijn inmiddels uh, de Waalstraat ingelopen. Ja. En wat krijgen we hier te zien? Als het goed is um, lopen we nu naar de boekhandel waar Anne met haar vader haar dagboek voor haar dertiende verjaardag kocht. En zouden we daar wat meer informatie over moeten kunnen krijgen? Dus ik moet even kijken waar welk icoontje ik daarvoor moet aanklikken. Zie je? Dat het zijn er heel veel. Je bent, als je wilt wandelen... Ja, het ik denk niet is niet dat je het, het op één dag af kunt, hè? Tweeënhalf uh, uur. tweeënhalf uh, uh, uur? Ja. Dat heb ik me laten vertellen. Uh, nou, rond het Merwedeplein en ook rond het Anne Frankhuis zijn heel veel items. Uh, maar het zijn ook op andere locaties in de stad. Uh, Dagboekcadeau, dat is hem. Dus ik klik deze nu aan. Ik kan hem inderdaad weer oprapen. En kijken wat we nu te zien krijgen. Een dagboek voor Anne. Op haar 13e verjaardag krijgt Anne Frank een dagboek cadeau. Een heel stuk daarover geschreven. Ja, en wie wil weten hoe het verder gaat, die zal, die zal de app moeten downloaden. Dat is gratis. Onze tijd zit erop. Kan ook via onze website. www.annefrank.org. Bijdrage was dat van Marielle Beers. Straks zwevende kiezers gaan Iers euro-referendum bepalen. Maar eerst... 3, 2, 1... Oh. Deze dag, 1978. Spam, spam, spam, spam, spam, spam, Ik spam, spam, spam, spam. Ja, deze dag 1978 wordt in Amerika het allereerste ongewenste e-mailbericht verstuurd. Beter bekend onder de naam spam. Hoe dat in die tijd werd ontvangen horen we van Paul Klint van het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Spam. Spam. In 1969 is door het Amerikaanse ministerie van Defensie het ARPANET opgericht. Dat was eigenlijk het eerste computernetwerk ter wereld. En tien jaar na het ontstaan van dat net is op 3 mei 1978 het eerste spambericht verstuurd. En dat was een uh, invitatie van een productmanager van uh, Digital Equipment. Dat is een van de pionierbedrijven in de computerindustrie. De, de brokstukken ervan zijn inmiddels bij uh, Hewlett Packard terechtgekomen. En dat was een uitnodiging om uh, een nieuw systeem, het DEC System 20... Te komen bekijken. En dit bericht werd verstuurd naar een lijst van uh, zo'n 100, 150 uh, mensen die inmiddels op dat Arpanet uh, aangesloten waren. Dat is de prehistorie van, uh, van uh, dit bericht. Iedereen uh, in de tijd was dit een netwerk waar iedereen iedereen elkaar kende. En men, men was eigenlijk vrij gechoqueerd door het feit dat er opeens zo'n reclameachtig bericht verzonden werd. Dus dat genereerde een hoop discussie. En later is men dergelijke berichten spam gaan noemen. En dat komt, uh, daar hebben wij eigenlijk aan Monty Python te, denken, te danken. Die uh, jaren later een sketch maakte om het fenomeen sluikreclame belachelijk te maken. We zien dan een cafetaria waarin gerechten zitten. Waarin uh, spam, dat is een goedkoop soort uh, ham, verwerkt werd. Dus ieder, uh, ieder um, artikel dat je bestelde, en daar zat spam in. Ik Egg, bacon, sausage en spam. Spam, bacon, sausage en spam. Spam, egg, spam, spam, bacon en spam. spam. Spam, spam, spam, bacon en spam. En dat lijkt eigenlijk heel erg op wat spam vandaag de dag doet. Namelijk er is zoveel spam dat er uh, haast geen normale e-mail communicatie meer mogelijk is. Ik zei al eerder, uh, in de begintijd... Kende iedereen die op het netwerk aangesloten was elkaar. En het was niet voorzien dat er zich ook onbetrouwbare partijen eh, aan, eh, aan de conversatie. De, zich in de conversatie zouden gaan mengen. Dus eigenlijk wat in de tijd vergeten is, dat is om in de netwerk in infrastructuur mechanismen in te bouwen. zodat je precies kon zien wie een bericht verstuurd had. En dat kun je nu niet. Dus nu kunnen allerlei partijen, kunnen allerlei spammers zich verbergen. Achter eh, niet bestaande e-mailadressen. Of e-mailadressen die ze eh, neergezet he hebben op eh, pc's van niet vermoedende personen. En PC's die door virussen aangetast worden. En eh, dit maakt het mogelijk dat deze spamindustrie eh, nog steeds bestaat. Al Klint van het Centrum voor Wiskunde en Informatica... over het eerste verstuurde spambericht deze dag in 1978. De police, every little thing she does is a magic. Het is bijna 8 minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. Ierland maakt zich op voor een referendum over het Europese begrotingspact. 31 mei moet blijken of de Ieren akkoord gaan met de nieuwe strengere begrotingsregels. Want de kans op het Iers nee groeit met de dag. Mario Daneels in Ierland, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe liggen de verhoudingen op dit moment? Momenteel zou... 47% ja stemmen, uh, 35% nee en 18% spreekt het nog niet. Maar er kan nog altijd heel veel veranderen natuurlijk. Ja, dat wordt dus een hele spannend referendum. Absoluut. Um, er zijn steeds meer mensen die zeggen van dit gaat te ver. Uh, Brussel zou te veel macht krijgen. Sinn Fein, uh, die de mensen kennen als het, uh, de politieke vleugel van het uh, IRA, die is heel erg tegen het... Uh, het pact gekant. Een minister uit de vorige regering die heeft zich eergisteren uh, zeer onverwacht in tegen zijn partij in uitgesproken tegen um, het begrotingspact zegt ja. dat het veel te ver gaat voor aanstaande professoren om het uh, ronduit waanzin om ja te stemmen. Dus het Nekamp uh, heeft een paar zwaargewichten nu. Ja. Kun je zeggen dat Nekamp met de dag groeit? Absoluut. En ja, ja ligt nu wel voor, maar dat betekent niks. Want in de vorige referenda over de EU had het ja een veel grotere voorsprong... een maand voor de stembusgang. Dus die voorsprong die ze nu hebben is eigenlijk vrij klein. Maar goed, die Ieren zijn toch door Brussel geholpen in alle mogelijke manieren... op alle mogelijke manieren, in financiële zin bijvoorbeeld ook... toen het land aan de rand van de financiële afgrond stond. Dus je zou kunnen zeggen, een beetje dankbaarheid richting Brussel... zou ook wel kunnen misschien. Ja, en dat wordt die Ieren heel vaak door de strot gerand En dat zijn ze ook ontzettend beu. Ze vinden het eigenlijk heel erg betuttelend. En bijvoorbeeld in 2008, toen er moest gestemd worden over het verdrag van Lissabon, toen was er ook een, een, een nee-stem aanvankelijk. Toen is Sarkozy hier komen vertellen dat Ieren maar een beetje dankbaar moesten zijn en dat we maar ook niet moesten stemmen en maar ja moesten stemmen. Dus en, en heel veel mensen zijn... Ja, dat... dat betuttelende van Brussel echt beu, dat, dat dicterende van Brussel. Ja. En nu ze de kans krijgen, want dit wordt het enige referendum, er wordt niet opnieuw gestemd, dat is wel duidelijk. Uh, nu ze de kans hebben om nee te stemmen, willen heel veel mensen het ook doen. Ja, daar dat speelt misschien ook nog wel mee dat Ierland nog niet zo heel lang onafhankelijk is. En dat iedere vorm van betutteling en het inleveren van soevereiniteit daar uh, heel erg politiek gevoelig ligt. Dat... Het zeker en vast. De grondwet bijvoorbeeld bestaat nog maar sinds 1937. Ierland heeft 800 jaar een vrij brute Britse kolonisator over zich heen gekregen, heeft daardoor ook een stuk van het land moeten afstaan, Noord-Ierland. Ja, ze hebben zoiets van, waarom zouden de Britten nu inruilen voor een, een nieuw en veel groter uh, rijk? Ja. Waarin we eigenlijk maar heel weinig te zeggen hebben, want het is uiteindelijk een heel klein land van 4 miljoen mensen. Ja, de vraag is wat de gevolgen zullen zijn voor Ierland bij een nee. Ja, en dat is natuurlijk het argument dat de regering aanhaalt. Van, de regering speelt een beetje paniekvoetbal en zegt van, we moeten ja stemmen, want mocht er nieuw geld nodig zijn... Uh, mocht het, begroting, uh, het reddingspakket um, wat volgend jaar afloopt, als het niet voldoende blijkt te zijn, dan sluit Europa de geldkraan af als ze nee stemmen. En dat is eigenlijk dat is het grote argument van, um, van de regering voor een ja-stem. Maar heel veel mensen zeggen nog niet van, ja, dat is eigenlijk gewoon een puur dreigement. Dit, ja. is, dit is ons bang maken. Hm. En daarnaast hebben ook heel veel mensen zoiets van, kijk, we zijn nu al zoveel jaren aan het bezuinigen, zoveel jaren... We hebben het uh, al heel moeilijk. Waarom proberen gewoon iets, iets, iets, iets anders? Waarom uh, moeten we blijven bezuinigen? Waarom gooien we het niet over een andere balk? Ja. En met het uh, akkoord zou dat niet meer mogelijk zijn. Want dan ja. zou Brussel effectief dicteren wat we kunnen uitgeven en wat niet. Goed, waarom is er eigenlijk een referendum nodig? Want je zou zeggen, er is ook een parlement... Ja, um, omdat die grondwet, uh, die dus net na de onafhankelijkheid van, uh, van het Verenigd Koninkrijk is opgesteld, die dicteert dat alles wat aan de Ierse wet raakt, wat aan de Ierse bevoegdheden raakt, um, daar moet het volk zich over uitspreken. Daar moet een referendum over komen. Dus het staat gewoon vastgelegd in de, in de grondwet? Ja, absoluut. Er is geen onkomen aan. De regering die heeft zelfs geprobeerd om het te omzeilen, maar uh, de rechterlijke macht zei van nee, kijk aan. Die, wetten, uh, die Ierse wetten zou geraakt worden, ja. dus er moet een referendum komen. Je noemde eerder Nicolas Sarkozy, die op bezoek was daar in Ierland... en zei, jongens, wees een beetje dankbaar een stem voor. Uh, kijken die Ieren nou ook met argus ogen naar de Franse presidentsverkiezingen? Want uh, François Hollande die heeft duidelijk hele andere opvattingen... over dat Stabiliteitspact en over Europa. Absoluut, en dat wordt interessant, want heel veel mensen zeggen van... straks moeten we misschien gaan stemmen op 31 mei over iets wat, uh, wat Hollande onderuit gaat halen. Dus ja, dat kan inderdaad nog, uh, nog meespelen. Ja, Nou ja, goed, 6 mei zijn de, is de tweede ronde van de Frans presidentsverkiezingen, dus dan weten we ook uh, hoe het uh, ervoor staat. Dat is aanstaande zondag, dus dat <tossimus> is nog op tijd voor dat Ierse referendum. Mario Daneels vanuit Dublin, ik dank je zeer. Graag gedaan. Straks, dames en heren, een nieuwe tactiek voor zelfmoordterroristen. Een bomimplantaat in je eigen lichaam. En hoe beveilig je vliegvelden dan als mensen met dat soort explosieven in hun eigen weefsel rondlopen? In het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de KRO, hier op Radio 1. Nu eerst de reclame en het nieuws met Jan van der Putten. Tot zo. De Nationale Herdenking 2012. Morgenavond vanaf 10 voor 7.